Op het ogenblik gebeuren er in het grote bos dingen die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Stel je eens even voor, Eucalypta de heks is vriendelijk geworden. Weliswaar ziet ze er nog even vals uit als vroeger... Maar het moet gezegd worden dat ze haar uiterste best doet om een zachtmoedige indruk te maken. Nu heeft ze daar ook wel alle reden toe, want Paulus heeft haar bevrijd uit de sombere kerken van Picaloris, En Eucalypta zwoer uit pure dankbaarheid dat ze zich voortaan als een echte vriendin zou gedragen. Geen boze plannen meer, geen heksenstreken. Eucalypta wil een lief oud vrouwtje worden. Uh, heh, dat zegt ze, tenminste. Maar geloof jij er iets van, geboren? Geen biet, Salomon. Heel en dan nogal wel zo tamelijk geen bied. Ja, tussen zeggen en doen bestaat een groot verschil. Vooral bij heksen. Ik ben dat volkomen met je eens, Salomon. Alleen Paulus wil van geen bedenkingen weten. Zoals gewoonlijk is dat boskaboutertje dat je mij veel te goed van vertrouwen. Maar ik weet wel hoe dat komt. Maar hoe komt dat dan? Omdat Paulus het zo graag zou willen geloven. Paulus zou het heerlijk vinden als Eucalypta al haar mooie beloften zou houden. Tja, dat kan ik me wel voorstellen. Het zou het leven in ons grote bos natuurlijk heel wat eenvoudiger maken. En gemakkelijker. En minder gevaarlijk. Maar ook minder spannend. Ja, inderdaad. Veel minder spannend. Een hek zonder streken, dat is niks, hè? Heel en dan niks. <laughs> oe, broer, oe. Kijk maar niet zo somber. Er bestaat immers volstrekt geen kans dat zoiets ooit zou gebeuren. Heus, Eucalypta bedenkt zich nog wel. Een boem stil, eens even, Sarbo. Daar komt Paulus juist aan wandelen. Laat vooral niet merken dat we het over hem hadden. Kan je begrijpen, ik laat niks merken. Ah, die Paulus. Zo, vrienden, hoe gaat het met jullie? Uitstekend, dankjewel. En jij ziet eruit als een zielsgelukkig mannetje. Nou, dat ben ik ook. Hoor, zie gelukkig? En jullie begrijpen zeker wel waarom? Ja, dat uh, dat vermoeden we. En we hadden het juist. Selmon, wat spraken we nou al? Oh ja, dat is waar. E ik wilde zeggen, we hadden het juist niet over je, Paulus. Oh, dus niet? Nee, niet. En dan nogal wel zo niet. En we zeiden net tegen elkaar. Eh, oh, Moro ik waarschuw je. Juist je hebt gelijk. Ik wilde zeggen dat we net niet tegen elkaar zeiden dat jij een veel te goed gelovige... <tiek> ah, ah, oh ja, ik bedoel, uh, ik zou niet al te veel vertrouwen hebben in die heks als ik jou was. Dat is nou precies wat ik je ook wilde zeggen. Alleen zeg ik het niet, want we hadden afgesproken... Salomo, pas op je woorden. Oh, oh ja, dat zouden we juist niet aan Paulus laten merken. Uh, je merkt toch niks, hè, Paulus? Ik niet, hoor. Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Behalve dan dat het over Eucalypta gaat. Ja, ja, ja. Inderdaad, dat is ook zo. Wij zijn namelijk bang dat jij toch weer ergens in zult lopen. Ja, We kennen jou maar al te goed, Paulus. Jij bent veel te weinig achterdochtig als het op heksen aankomt. Oh, vrienden, laat het nou maar rusten. Ik weet dat zelf ook wel, maar ik zou zo graag willen geloven dat Eucalypta het echt meent met haar goede voornemens. Dat is net wat wij ook al zeiden. Woordelijk hetzelfde. En wij geloven helemaal niet in die goede voornemens. Wij willen je nogmaals dringend waarschuwen, Paulus, voordat er weer moeilijkheden komen. Ja, hoor eens, vrienden. Ik begrijp dat allemaal best. En ik ben jullie dankbaar voor je waarschuwing. Maar als een heks haar leven wil beteren, dan moet je haar een kans geven, nietwaar? En die kans geef ik Eucalypta. Als ik nou meteen weer begin met haar niet te vertrouwen, dan, dan help ik haar geen zier. En ze moet geholpen worden, snappen jullie wel? Eucalypta moet gewoon over het moeilijkste punt heen geholpen worden. Als ze nou maar haar eerste goede daad gedaan heeft, dan volgen de anderen ook wel. Paulus, dit is een uitermate nogal wel zo tamelijk buitengemeen nobel standpunt. Een echt boskabouter ja, dat is het. Maar wij geloven er niet in. Ja, Dat kan me niet schelen. Ik wil het toch op deze manier proberen. En daar brengen jullie me niet van af. En nou blijf ik niet langer praten, want ik moet weer verder. Ik moet naar... Uh, uh, naar wie moet je? Uh, naar Eucalypta, oeguboeroe. Oe, oe. Ze heeft me uitgenodigd voor een gezellig babbeltje. Dan gaan wij met je mee om je te bewaken. Nee, nee, daar komt niets voor in. Eucalypta heeft alleen mij uitgenodigd en ik kan niet met een lijfwacht aankomen zetten. Jullie blijven dus hier en ik ga alleen. Uh, dag, oeguboeroe. Oe, oe, oe, oe. Dag, Salomo. Met een resoluut gebaar draait Paulus zich om en stapt verder in de richting van het heksenhutje. En Ohoburu en Salomo blijven beteuterd achter. Maar de twee vogels zien wel dat hier niets aan te doen is. Paulus is weer eigenwijs, zoals gewoonlijk. Hoofdschuddend kijken ze elkaar aan en zuchten diep. En Paulus wandelt verder, opgewekt fluitend. Eucalypta staat hem al op te wachten voor haar hutje. Ze doet haar uiterste best om er heel vriendelijk uit te zien. Ze wrijft in haar knokige handen en roept al van ver... <tie> politie, ben je daar? Wat lief dat je gekomen bent. Ik was een ogenblik bang dat je het niet zou durven. Niet durven? Waarom zou ik niet bij jou durven komen? Jij hebt toch zelf gezegd dat je geen lelijke streken meer zult uithalen? Zo is het. Zo is het, Paulus. Laten we hier samen op de bank gaan zitten voor mijn huisje. Zo, dat is knus. Hier heb ik al een kopje thee voor je. Een lekkere thee, hoor. En je hoeft er helemaal niet zo achterdochtig naar te kijken... want ik heb er heus niks in gedaan... Maar ik kijk niet achterdochtig. Ik zou er niet aan denken. En die thee is vast reuze lekker. Ik ga meteen proeven. Mm, dat is heel goed. Het, het smaakt net als thee. Helemaal op je gemak ben je geloof ik toch niet. Maar dat is werkelijk niet nodig. Ik heb gezegd dat we voortaan vrienden zullen zijn. En dat meen ik ook. Ik zal het je zelfs bewijzen. Fijn. Maar uh, alleen... Uh... Hoe, hoe wou je dat bewijzen, Eucalypta? Dat zal ik je ze eventjes haar uitleggen. In het verleden, Paulusie, heb ik je vaak dwars gezeten. Ik hoef je niet te zeggen dat ik daar nou vreselijke spijt van heb. Maar het was zo, niet waar. Ik zat je altijd dwars. Ja, dat zat je. Eerlijk is eerlijk. En waarom kon ik jou zo dwars zitten? Vertel dat eens aan de Eucalypta. Nou, kijk eens... Jij bent nou eenmaal een heks, hè? En jij kunt toveren. En dat kan ik niet. Heel goed, heel goed opgewerkt. Daar zat hem het grote verschil. Ik kon toveren en jij niet. Ik kon gewene streekjes uithalen... en jij kon er niks tegen beginnen. Nou, nou, nou, niks tegen beginnen. Je hebt me er nooit onder gekregen, hè? Ik ben je nog steeds te slim af geweest. Ook dat is serieus juist opgewerkt, Paulusie. Je slimheid heeft zich tot dusver gered, maar het was vaak op het nippertje, dat weet je ook wel. Ja, ja, heel erg op het nippertje. En die mogelijkheid, lieve Polus, die zullen we in de toekomst nou eens helemaal uitschakelen. Je bedoelt uh, dat nippertje of mijn slimheid? Nee, Ik bedoel eigenlijk allebei, Polus. Ik wil voortaan dus geen vermijden dat ik jou door geniepige toverkunsten zou kunnen overrompelen. Ik wil bewijzen dat ik het goed met je meen. Ik wil je beschermen tegen heksenkunsten. Beschermen tegen jezelf, Eucalypta? Ja, dat is mijn bedoeling precies, Polis. En hoe zou je dat dan willen inpikken? Door jou toveren te leren. Door, door mij? Maar, maar Eucalypta, dat, dat, dat kan je toch niet menen? Ja, ja, dat meen ik wel. Ik ben van plan om je in te wijden in de kunst van het toveren. Ik zal een tovenaar van je maken die net zo machtig is als ik zelf ben. Wanneer jij het eenmaal zo ver hebt gebracht, Polisie, dan zal je van mij niets meer te vrezen hebben. Is dat duidelijk? Ja, duidelijk is het wel. Maar ik zit er ook wel een beetje mee. Moet ik nou zo'n aanbod aannemen of niet? Voor je eigen veiligheid is het beter dat je het aanneemt, Polis. Maar ik heb helemaal niet zo'n behoefte om te kunnen toveren. Ja, dat denk je maar. Dat denk je alleen omdat je nog niet weet hoe verdraaid makkelijk het is om te kunnen toveren. Je zult eens zien wat je daar aan een plezier kunt beleven. Oh, ja, dat is mogelijk. En uh, wanneer wou je dan beginnen met die lessen in toveren? Nou niet, hè. Nou is de tijd om. Maar de volgende keer, Paulus. De volgende keer. Zo, de volgende keer dus, wat zal mij benieuwen? <tiedat>